10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Heel goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe dag vol nieuws, sport en achtergronden. Met in dit uur verkiezingsprogramma's staan bol van het kiezersbedrog. En nog veel meer, natuurlijk, maar nu eerst het nieuws. De hoofdpunten NOS Nieuws, hier is Lieslop Thomas.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 Het aantal ijsvogels in Nederland is vergeleken met vorig jaar met driekwart gedaald. Dat heeft een deskundige gezegd in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Door de strenge vorst van eind januari en begin februari lag er zo'n dikke ijslaag op het water dat ijsvogels geen vissen meer konden vangen. Vorig jaar eh, hebben we zo'n 400 paar in heel Nederland eh, vastgesteld. En als ik nu kijk naar gegevens uit Noord-Holland, van verschillende plekken in Noord-Holland, regio's... Dan kom ik tot de conclusie dat er 70 tot 75 procent minder ijsvogels zijn. De ijsvogelstand neemt al jaren af. In 2008 waren er nog duizend broedparen. Toch is de ijsvogeldeskundige niet bang dat de kleine blauw-bruine vogel uitsterft. Hij verwacht dat ijsvogels uit het oosten van Europa zich steeds meer in Nederland vestigen. Op de A73 bij Boksmeer zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt doordat hun auto uit de bocht vloog. De bestuurder raakte zwaar gewond, andere twee inzittenden raakten licht gewond. Het ongeluk gebeurde rond half acht bij knooppunt Rijkenvoort, waar de A73 en de A77 samenkomen. De auto uit Litouwen reed door nog onbekende oorzaken in de bocht rechtdoor, schampte drie bomen en brak in een greppel in tweeën.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 Het weer van west naar oost trekken buien over het land. In het binnenland is daarbij kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst wat zon, al snel bewolking en regen ook. En dan wordt het opnieuw maximaal 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan geen files, er is wel vertraging bij de spoorwegen. De politie heeft het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Woerden stil laten leggen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo praten over Libië. Daar zijn verkiezingen geweest en de uitslag wordt wellicht vandaag bekend. We gaan praten met Hans-Jaap Melissen. En de beste illusionist ter wereld is een Nederlander. Gisteren op het werk aan in Blackpool kreeg de Prince of Illusion... een staande ovatie van 2000 collega's. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Libië maakt zich op voor de uitslag van de verkiezingen van vorige week. Die worden ergens in de loop van vandaag verwacht. Maar de winnaar lijkt wel duidelijk. Het wordt de gematigde Mahmoud Djibril. Eh, daar gaan we straks over praten. We gaan eerst goochelen. Want Marcel van Kalersvaart is gisteren in, in het Engelse Blackpool. Is hij eh, ja, kampioen goochelen. Hoe moet ik dat eigenlijk zeggen, meneer van Kalersvaart? Wat bent u nou precies geworden? Uh, ik ben uh, wereldkampioen uh, stage-illusions geworden wereld, dus de, de beste illusionist ter wereld. Zo kan ik het beste zeggen. Ja, dat mag ik me uh, nu noemen, ja. Dat is dat waar. Is de... En u, u bent nu op weg met de truck vanuit Blackpool naar Nederland. Hoe voelt dat euforisch achter het stuur? Ja, echt te gek. We zitten hier echt met de drie alleen maar te glimlachen en uh, verhalen onze avonturen aan elkaar te vertellen. En uh, ja, euforisch, zeker weten. Zeg, wat, wat, wat, wat hield die show precies in? Want u doet een show met, uh, met van 10 minuten over, over nachtmerries. Vertel eens iets, een heel klein beetje. Ja, wij hebben dus uh, meegedaan met een act met uh, vijf illusies, maar het bijzondere is, is dat wij die vijf illusies allemaal zelf hebben bedacht en zelf hebben gebouwd. Mm -hmm. En uh, wat je vaak ziet bij illusionisten, dat is een beetje een cliché dat een illusionist een illusie performt, uh, uitvoert en applaus vraagt en dan komen er dansers op en dan doen ze, <coughs> pardon. Nog een illusie en weer applausvraag. En wat wij hebben gedaan, is we hebben een verhaallijn bedacht. Ja. Dus ik kom op, ik, uh, er staat een bed. Mm -hmm. En ik ga in bed liggen, ik zet nog even mijn wekker en ik trek de lakens over me heen. Ja. En pat boom, binnen een seconde verschijnt er een uh, ja, gemeene vrouw. Noemen, uh, wij noemen haar devilishes En dan begint mijn nachtmerrie eigenlijk. En dan komen er allemaal enge karakters op. En die, die brengen een grote poortje naar voren. En dan verschijn ik in die poort met vuurwerk heel uh, magisch mm -hmm. en dan verschijn ik eigenlijk in mijn uh, nachtmerrie yes. en oh. die karakters <laughs> ja. Die, ja, die, ja, die keren zich tegen mij en die gooien mij op een gegeven moment in een kooi en daar gaan speren doorheen en die op kooi ontploft en dan verschijn ik weer in mijn bed en dan was het maar allemaal een mee. En nu komt er weer heel uit. Ja, uh, we nee, zagen, even ja. voor, voor iedereen die denkt van hij gaat er snel, uh, ga eventjes snel naar uh, de sportzomer, uh, de site, want daar wordt een filmpje gedraaid van Just. wat er allemaal te zien is. En daar zagen wij u net inderdaad in bed gaan liggen, een uh, uh, uh, uh, lakertje over het hoofd, en ineens komt daar die devilishjes uit. Hoe, ja. u, hoe doet u dat? Ja, dat gaat heel snel. Ja, ja. dat begrijp ik. Ja. <laughs> hoe, kan, nou, hoe kan dat, dat nou? De techniek uh, waar wij nu gebruik van maken heet eigenlijk uh, moleculaire transmissie. En ah. uh, ja, dat is onder de illusionisten een van de nieuwste technieken. Ja, u lost op als het ware in thin air en verbouwt zichzelf onderweg tot vrouw. Ja, o, of niet? Ja, nou ja, ja, nou ja dat staat komt weer uit dat niet te voorschijn. Ik word niet opgebouwd door nee. trouw, maar okay. ik verdwijn en zij verdwijnen. Ja. Meneer van Vaart, eerder deze week was u toen gast uh, voordat u naar Blackpool moest bij de Sportzomer. En sprak toen met uh, onze collega Willemijn Veenhoven. Uh, u deed een truc en die trapte niet in uw truc. Die had hem gewoon door. Maar de, de 2000 collega's die hebben hem niet door. Hoe kan dat nou? Nou, dat, dat komt eigenlijk omdat ik geen goochelaar ben, maar oh. illusionist. Juist. Dus schooglaars die, die, die treden op met munten en balletjes en propjes en, ja. en dat soort dingen. En illusionisten, wat ik ben, hm. uh, die, die doen uh, uh, grote illusies. Dus ja. met kooien en assistenten en vuurwerk en spektakel... En uh, eigenlijk, eigenlijk had u mijn gewoon uit de studio willen toveren, maar <laughs> daar kreeg ik toestemming voor. Nou, ja. de volgende keer zag ik haar door en dan ja. kijken ja. we of, het, of ze dat wel heeft. Dat, dat, dat, dat is mooi. En nog even vraag, waarom zijn Nederlanders altijd zo goed in illusionisme? Want u heeft een collega, meneer Hans Klok, die, die kan dat ook heel erg goed. Uh, die vliegt zelfs rondjes door, uh, door het theater. Uh, waarom zijn wij Nederlanders goed? Uh, wij Nederlanders zijn gewoon heel creatief en uh, wij zijn ook allemaal heel goed bevriend met elkaar en wij, wij wisselen al, al onze kennis met elkaar uit en wij, ja. wij motiveren elkaar. Dus ik denk dat er gewoon goede kennis hier is die we ook met elkaar delen. Juist. En ja, dat denkt we, ons allemaal naar een uh, hoger niveau. En er wordt niet van elkaar gepikt? Uh, we hebben in principe als, als goochelaars en illusionisten een erecode dat, je, dat we niet van elkaar pikken. Uh -huh. Maar En dat kopen. we het altijd netjes vragen en, en, en ook de, de, eventueel de rechten betalen van een, ja. een illusie die iemand heeft bedacht. Zij, wat kost zo'n zo illusietje nou om, om, om bij, bij u te kopen? Dat ik in mijn bed uh, stap en uh, dat, uh, dat uh, ineens een, uh, mijn vriendin eruit komt? Nou, het bedillusie uh, houden we nog heel exclusief. Hans Klok heeft hem wel gekocht van ons, die heb ik ook getraind ja. daarin. Wat heeft hij daarvoor en, betaald, dat ik vrouw maar zo vrij mag zijn? Dat is toch ja, geen daar, daar mag ik niet over praten, want het oh. staat allemaal contractueel vastgesteld... dat we daar niet over prijzen, mogen ah, okay. praten. Maar in principe kan je een illusie kopen dat begint ongeveer vanaf 10.000 euro Oké, okay, maar dit is wel een ding waarmee je wereldkampioen gaat worden. Dus hier heeft hij een, een, leuk, heeft een leuk flatje in Purmerend voor betaald. <laughs> ja, ja, ja <laughs> daar, uh, dat kan je wel zeggen. <laughs> Juist. Marcel van Kadeswaard, dank u wel. Uit Purmerend, hey, jullie bedankt. de beste illusionist ter wereld, En we googelen hem in één keer weg. We toveren hem weg. Zo, Weg. Ja. Libië dan. Libië maakt zich op voor de uitslag van de verkiezingen van vorige week. Die worden ergens in de loop van vandaag verwacht. Maar de winnaar lijkt eigenlijk wel duidelijk. De gematigde Mahmoud Jibril wordt waarschijnlijk de winnaar. Aan tafel journalist Hans-Jaap Melis. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo is het toch. Of zie jij nog andere mensen die kans maken? Ja, kleine kansjes. nee als, als je de berichten moet geloven, dan, uh, dan zal het je bril zijn. We praten er bijna over als, als hij dan president wordt. Uh, dat, dat, dat is het dus niet. Hè. Zijn beweging, zijn partij, um, zal uh, ja, de winnaar zijn van uh, deze verkiezingen... voor een ja, soort wat, congres, soort grond, een soort grondwetgevende raad. Het is een soort, ja. soort tussenverkiezing. Ja, het is, ja, het is, is een soort tussenverkiezing. Er moeten volgend jaar nog meer verkiezingen komen... Um, deze raad, dit congres, zal gaan werken aan een nieuwe grondwet. Daar moet ook een referendum over komen. En dan zullen we dan anders, ja, we moeten afwachten wat er in die grondwet uiteindelijk precies staat. Ja. Maar dan um, komen er weer nieuwe verkiezingen. Ja, Jibril, wat voor man is het? Dus een van de eerste overlopers vorig jaar. Toen de revolutie begon. gingen er natuurlijk mensen van Gaddafi. naar de andere kant. En dat was eigenlijk bijna letterlijk. naar het oosten van, van het land gaan, vaak. En um, werd daar ook wel gewantrouwd in het begin. Het is een man die. Um, daar even heeft tegen moeten vechten. en nog wel eens soms. Hè, zijn tegenstanders kunnen dat nog tegen hem gebruiken. Um, maar aan de andere kant. Um, ja, geloofde de meerderheid wel dat hij een eerlijke overloper was. En. Um, hij heeft ook in Amerika gewerkt, aan een universiteit. Uh, hij was eigenlijk een econoom verbonden aan uh, de economische raad van Gaddafi. Ook economische planning. Mm. En dat is wel iets wat, wat Libië ook weer goed kan gebruiken... Uh, als het weer wil opgaan in de vaart der volkeren. Hè? Mm. Uh, een olieland waar veel internationale contacten belangrijk zijn. Uh, waar hij goed in... Daar is hij denk ik om gewaardeerd ook door de kiezers. Uh, hij kan dat... Uh, Land waar toch veel potentieel is, economisch gezien denk ik. Um, hm. Nou, weer op gang helpen na dit moeilijke jaar. Wat, wat heeft hij zijn kiezers beloofd? Want waarom hebben we dat? Het was een, een, een white race, zoals de Britten zeggen, van partijen, 150. Ja, dat partijen. zie je altijd. Hè, dat er iedereen mee wil gaan doen aan die nieuwe democratie. Ja. Maar wat wil hij? Wat heeft hij dus beloofd? Nou, onder andere wat, wat ik net zei over. Uh, aan die economische toekomst gaan werken. Ja. Hij, hij predikt. Um, het is een, ja, je kunt het niet seculier noemen. Het is, hij heeft het nog wel over een gematigde islam. Hè. Sowieso ook de overgangsraad die er zat, die heeft gezegd dat er een, een, een politiek gebaseerd op de geïnspireerd op de sharia kan zijn in ja. Libië. Dat het ook moet, zo, uh, zo moet gaan. En dat is natuurlijk nog een beetje die uh, odd one out... in, in de verkiezingen in, uh, in deze hele serie. Want ik kom net uit Egypte terug eigenlijk... Waar, uh de moslimbroederschap het goed gedaan heeft ja, en dat is ja. hier niet gebeurd. Ja, Waarschijnlijk. <laughs> Laten we even nog de echte uitslag afwachten, maar ja, ja, zo ja. ziet het eruit. Ja, nou, misschien is het wel even goed om op dit moment naar Libië uh, toe te gaan, want daar is ook uh, Lex Rundekamp. Lex, hoe, hoe ziet het programma er eigenlijk verder vandaag uit? Want ik zeg wel van uh, wellicht wordt het in de loop van de dag uh, uh, bekend. Hoe gaat dat eigenlijk? Uh, het is het was altijd heel moeilijk hier om in te schatten uh, of de organisatie uh, zijn woord nakomt qua data en uren en tijdstippen. Maar ja, ik heb twee dagen geleden voor het laatst met het hoofd van het uh, verkiezingscentrum gesproken. En die zei mij, dat, we hebben ook op de radio uitgezonden, dat het uh, vandaag zou komen. Iedereen gaat er ook van uit. Het, heeft nu, het is nu ruim een week geleden dat er gestemd is. Uh, de verkiezingen zouden op één dag, zoals uh, vorige week, uh, plaatsvinden. En het heeft uiteindelijk het heeft vijf dagen geduurd voordat de laatste kiezersstemmen... de uh, uh, resultaten van het centrum naar Tripoli zijn gevlogen. Het is gewoon onduidelijk of het vandaag komt, maar ja, iedereen gaat ervan uit. Dat is een beetje het enige wat je daarover kunt zeggen. En valt het ook een beetje te controleren of het inderdaad eerlijk is gegaan? Want als het al vijf dagen verspreid is, dan kan er natuurlijk ook altijd geknoeid worden met stemmen. Ja, maar er lopen ook internationale waarnemers hier rond en dergelijke. Ik, ik, ik heb geen enkele indruk of indicatie gehad dat er uh, echt gerommeld wordt met de stemmen. Ja, het hangt misschien af van de definitieve uitkomst. Als die zo anders is dan men tot nu toe verwacht, dan zal iedereen achter zijn oren gaan krabben. Maar dat is denk ik niet wat je op dit moment hier hm. kunt, uh, kunt verwachten. Hoor. Hoe is het in het land zelf? Want er, we weten dat er schermutselingen waren nog vorige week. Hè? Tijdens de verkiezingen dat er nog steeds door, door uh, verschillende fracties tegen elkaar gevochten werd. Hoe staat het daarmee? Nou, dat is, dat is uh, op zich allemaal niet beter op geworden. Uh, de, de, de, het gaat over met name twee journalisten die gegijzeld zijn hm. in de stad Bani Walid. Uh, dat zijn journalisten die komen uit de stad Misrata. Die waren in Bani Walid. Hè. Dat is een, een stad waar hè, zeg maar, nog heel veel Kadhafi aanhang zit. Ja, dat waar... Maar... Dat we aan gaan doen voor de verkiezingen en die werden ja. gegijzeld. Die zouden binnen 24 uur IJski-Misrata vrijgelaten moeten worden. Die zitten op, uh, nog steeds vast. Die spanningen daarom lopen op. Uh, wapen, uh, tanks en, en uh, uh, militieeenheden van Misrata staan klaar om naar een baniwali te rijden. Ja. Dat soort dingen wel. Verder in de hoofdstad Tripoli, waar, waar ik nu een week rondloop, daar is men gewoon... Ja, redelijk opgewonden aan het wachten op deze verkiezingen. En uh, ja, iedereen gaat er echt vanuit dat het toch wel, want, want er worden tussendoor steeds uh, uh, regionale uitslagen bekendgemaakt. Ja. En daarin zie je toch wel dat, uh, dat die partij van Jibril enorm aan het winnen is. Hans-Jaap, is, is het eigenlijk uh, nog steeds oost tegen west? Is het, uh, hoe moeten we dat kenschetsen? Ja, dat is een goede vraag. Want als je ziet ook nu, wat Lex net ook beschrijft... Uh, dat Misrata zich weer eigenlijk op zou maken... Hè, om Barney Walid weer opnieuw aan te vallen... Uh, na de. Uh, en tijdens de revolutie. Uh, is, is uh, Libië toch een beetje verdeeld geraakt. in verschillende steden. die ook allemaal wat opeisen. Die, Benghazi is de revolutie begonnen. Uh, de Misraad heeft het zwaarst geleden. Uh, het, de, de, het zuidelijke bergkam. Uh, onder Tripoli. die heeft de beslissende slag geleverd. om Tripoli in te nemen. En die mensen willen allemaal. Ja, iets daarvoor terugkrijgen. in een nieuw parlement. in een nieuwe regering. En. Wat interessant zou zijn om te zien is of ja, die mensen die zich straks inderdaad vertegenwoordigd voelen in die raden. En dat je dus niet uh, ja, maar wel een centrale regering, een centraal parlement hebt, maar terwijl dat dan toch gewoon op lokaal niveau milities eigenlijk de baas zijn. Ja. En dat is denk ik het meest interessante straks als deze uitslagen bekend zijn, als die, nou ja, die politieke gang van zaken zijn weg uh, neemt, of dat ook in de praktijk iets betekent. Want als je kijkt naar dit land... Um, Saif al-Islam, gevangen genomen. Maar die zit niet gevangen he, bij een nationale gevangenis. Die zit bij die zuidelijke bergkam. Uh, die, die strijders die je nog even vasthouden... He, als een ja. soort wisselgeld voor uh, ja, maar, politieke winst. Maar mogen we dat warlords noemen of gaat dat te ver? Nee, dat, is, ja, dat heeft zo'n... Uh, het een heeft een hele Afrikaanse, negatieve... Ja, ja, het heeft een beetje zo'n malische Kinderen, legen achter zich... Um, Nee, nog niet. Het zijn gewoon mensen die gevochten hebben... die hun wapens hebben gehouden... in afwachting van wat uh, de politiek voor hen zal brengen. En daar is oneenigheid nog steeds over. Van, uh, krijgen wij wel genoeg zetels? Uh, dus mogen onze mensen uh, mooie, mooie plekken krijgen? Er zijn ook mensen gevangen genomen. Daar is het ons ook over gegaan. Het vliegveld van Tripoli is een tijd geleden... Uh, even weer ingenomen door een militie... en door een andere militie weer uitgezet. Uh, omdat ze dachten dat... Uh, ja, het is op die manier bepaalde mensen konden vrijkrijgen. Ja, het... En dat zijn natuurlijk wel krachten die enorm kunnen zijn. Uh, en dan kun je in een parlement hebben. Dat niet zoveel kan misschien. Wat is, Libië is een, is een land wat af van ouds verscheurd is, hè, met stammen, altijd door stammen geregeerd is. Zie je eigenlijk die hele stammenstrijd die Gaddafi eruit er, er hield door keiharde oppressie te leveren, nu weer terugkomen? Nou, nog niet direct als een stammenstrijd. Het is denk ik echt een, een, een soort politieke strijd, ge, ge, ondersteund door, uh, door wapens nog. Ja. En, en, en op die manier de zaak afwachten. Um, ja, Libië is verder een rustig land. Er zijn dus in dat incident, ook tijdens de verkiezingen. Daar gingen we met een stembus er vandoor, die werd doodgeschoten. Um, maar dat heeft nog niet op zo'n grote schaal plaats. Wat wel is dat, dat het oosten van het land heel wantrouwend is naar, uh, naar, het, naar, naar het, het, het westen, Ebolie, precies, naar het Tripoli. Ja, ja. uh, en met, met de redenen waarom, wat, die ik net vertelde. Ja, ja. En de economie, hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het met de olie, de export? Ja, nou, ook wat ook meteen gebeurde. Uh, als mensen een punt willen maken. dat ze bij de olieraffinaderij van Rastanouf. een belangrijke uh, raffinaderij. Dat, dat ze daar meteen uh, strijders omheen zetten. Um, maar ja, dat, dat, dat neemt alweer eens een gang. Um, daar is ja, veel potentie dat natuurlijk. Is, dat er is, is niet helemaal waar. Want, nou sorry, dat het is niet helemaal waar dat ze gang krijgen. Want ik zag ik, toevallig gisteren een cijfer. dat de, de, de olie-export was groter geworden dan uh, uh, uh, na Gaddafi... dan Gaddafi ja. ooit gedaan had. Ja. Maar doordat er nu een aantal acties in het oosten zijn geweest... met het stilleggen van die, van, van die, van die, bij die rafraren naar de rijden... zit Libië op dit moment op de helft... Van de export van olie. Hm. Dus op de een of andere manier is er een heel groot deel van de olie-export die op dit moment niet plaatsvindt. Ja, en dat vindt natuurlijk meteen zijn weerslag in, uh, in betalingen en ja, in geld. En in de economie dus. Ja, natuurlijk. Ja. De, deze, deze afgelopen actie heeft even de zaak weer stilgelegd. Maar inderdaad, uh, wat ik net zei, het is wel weer op gang gekomen. En het heeft veel potentie ook. En daar moet je natuurlijk wel rust en veiligheid eerst voor creëren. Uh, hm. Want al die internationale bedrijven die toen meteen vertrokken zijn uh, na. Uh, de revolutie, al die, al die lege kampen voor expats. Uh, ja. Ja, die moeten weer gevuld worden ja. met oliewerkers. Ja. Uh, even kijken naar die Mahmoud Jibril. In, in Bani Walid geboren trouwens. Uh, in Amerika opgevoed. Spreekt ook heel goed Amerikaans. Is dat ook de ideale. Uh, uh, verbinding naar het, naar het westen toe? Is dit de man die de Amerikanen heel graag willen, willen hebben daarop? Een enorme bult olie? Nou, een beetje wel, want als je kijkt in de Wikileaks, kwam hij ook voor bijvoorbeeld, uh, dan werd hij beschreven als een man die heel goed begreep wat de Amerikaanse ideeën waren en, en daar goed in mee kon gaan. en die denk, Wat dat betreft, het is een beetje een saaie man misschien. Ik denk dat het... Uh, Libische koef noemde niet veel lol aan me zal beleven. De, die, Mario, die de Mario Monti van Tripoli. Die mensen Gaddafi, maar uh, het is wel een man die heel goed weet... hoe de internationale gemeenschap met, met Libië wil omgaan. en ja, Ze hebben de, vanuit de rebellenkant altijd gezegd... van we gaan vooral zaken doen met de mensen die ons, uh, onze revolutie gesteund hebben. Maar ik denk dat daar wel een enige mate van... Uh, Pragmatisme plaats zal vinden. Ja. Dus, uh... Je zei net iets over die Sharia. Hij heeft gezegd: van nou, een gematigde invoering van die Sharia-wetgeving. Moeten we ons zorgen maken daarover? Want dat, dat horen we altijd. Dat is meteen uh, terug naar de middeleeuwen en dat soort teksten krijg je dan. Is dat zo? Nou ja, dat, dat zou hier uh, dan niet zo zijn. Hè? Uh, je bedoelt, die stelt zich gematigd erop dan gematigder op. En kijk, als die moslimbroederschap. Uh, daar had je dan misschien. Ja, wat is te vrezen? Als mensen daar zelf voor kiezen in zo'n land, dan, uh, dan moeten ze dat doen, vind ik altijd. Uh, er zijn natuurlijk altijd. Uh, ons heel erg ideeën over hoe dat uh, mis kan lopen. Maar het is wel zo dat, dat als je kijkt naar die eerste uh, mensen, de, de, er waren vaak vrouwen bij hè, die mm -hmm. de revolutie mede begonnen. Hè, dat begon voor, begon voor het gerechtsgebouw in Benghazi. En die vrouwen uh, die zijn wel bezorgd over hoe het verder gaat, ook met vrouwenrechten. Um, en zien toch een beetje uh, dat, dat de mannen het al hebben overgenomen. Dat bijvoorbeeld. En dat bepaalde waarden die zij dachten dat die een nou meter ja, naar voren zouden kunnen komen. dat dat nog niet echt gebeurd is. Maar kunnen we ook nog even afwachten hoe dat gaat. Ja. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Billy Joel was dat. Het is tijd voor de Oranje Zoop. Dat dacht ik. We gaan uh, afreizen naar Sint-Willebrod voor die Oranje Zoop. En daarin het verhaal van een inwoonster met bijzondere krachten. U luistert naar de Radio 1 Sport Willebrod is wielersport. Hey, Wille Ik neem je je mee. De Oranje Zoop. Hallo. Zo,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 En daar kan ik weer op teren. Want hoe meer mensen dat je kunt helpen, uh, des te meer ik ga ervoor terug. Ik neem je mee. Morgen gaan we eens de straat op in Sint-Willebord om te horen of er voor de jeugd wel iets te doen is. Bekast, iedereen zit hier aan de drugs. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb ik toe. Iedereen, bekast, iedereen zit hier aan de drugs. Luister dan dus weer naar de Oranje Soap tijdens de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. U hoort het medium Sjaan de Vrieze in de Oranje Soap. En alle afleveringen kunt u terugluisteren op onze site radio1.nl. En de Oranje Soap wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Het is uh, bijna half elf. En dat betekent de hoofdpunten van het NOS-nieuws. Hier is Lieslop Doog. Het aantal ijsvogels in Nederland is vergeleken met vorig jaar met driekwart gedaald. Een deskundige zei in vroege vogels dat door de strenge vorst van afgelopen winter... de ijslaag op het water zo dik was dat ijsvogels geen vissen meer konden vangen. Er zijn nu zo'n honderd broedparen. Vorig jaar waren het er 400. Een boorschip van oliemaatschappij Shell is gisteren op drift geraakt voor de kust van Alaska. Critici zien in het incident bewijs dat olieboringen bij die Amerikaanse staat riskant zijn maar Shell zegt dat het een klein probleem was dat snel werd opgelost. Volgens Shell is het boorschip niet verbeschadigd... en zijn er geen gewonden aan boord. En in kamp Westerbork wordt vanmiddag herdacht dat precies 70 jaar geleden... de eerste Nederlandse Joden werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Premier Rutte houdt tijdens de herdenking een korte toespraak. Op 15 juli 1942 vertrok de eerste goederentrein... met 1132 Joden van Westerbork naar Auschwitz. En dat is nieuws op dit moment. Awb verkeersinformatie Geen files, wel een bericht van de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Woerden rijden geen treinen. De politie heeft daar het treinverkeer stilgelegd... en de vertraging is meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportswoman. U wist het nog niet, maar u wordt bedrogen waar u bij staat. Althans, de verkiezingsprogramma's van de Nederlandse partijen... zijn wat cijfers en bezuinigingen betreft boterzacht. Willem Vermeent gaat het zo allemaal uitleggen. En uiteraard de column van Ernst van der Straks.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 To say goodbye door train. De aanval op het Syrische dorp Tremze lijkt gericht te zijn geweest op huizen van opstandelingen en deserteurs uit het Syrische leger. Tenminste, dat zeggen VN-waarnemers die het dorp gisteren bezochten. De conclusie van die waarnemers komt overeen met het beeld dat onze correspondent Sanne van Hoorn gisteren ook kreeg. Want ook die bezocht Tremze. Tremze. ...meteen al bij binnenkomst van Tremzeh komt er iemand naar ons toe... ...en die zegt, dit is het werk van uh, de militairen die ons echt van drie kanten beschoten hebben. Maar ook uh, de omliggende uh, Alawitische dorpen, daar zijn mensen ook hier uh, van naartoe gekomen. En ja, hij uh, wil het graag laten zien. In het dorpje wat uh, uh, landelijk is, ik kan niet anders zeggen... ...het is een mooie streek hier met veel landbouw, akkerbouw, uh, graanvelden... Boomgaarde, de graanschuur van Syrië wordt wel gezegd. En er rijden steeds verder het uh, dorpje binnen. Groepjes jongens en mannen die staan langs de kant van de weg te kijken. Ja, Hollandi! En hier heb je een van de huizen, hier stoppen we, die uh, gebombardeerd is. Ja. Een groot gat in een muur, uitgebrand autootje. Ik ben hier Ik ben hier de Ik hier We hier en is is mijn auto, zegt een jongen. Er zat gelukkig, uh, an, an een zat gelukkig uh, niemand in. Maar uh, we werden inderdaad vanuit de lucht beschoten. Niet een paar uur, nee, echt de hele dag. En daarna kwamen de shabiga's uit de omliggende dorpen die kwamen hier huishouden. Wat gebeurde, wat gebeurd? Vrouwen in alle staten. Ze hebben mijn zoon gedood. Ze hebben mijn zoon gedood. Maar waar zijn de vrienden? Wie is de vrienden? Wie is de vrienden? Wie Iran, wie Iran. <detailing> Ruim 300 huizen zijn er verwoest in het, board, yeah. in het dorp, zegt yeah. deze man. -5 -5 -5. Meer dan 200 doden. En uh, die zijn, zegt hij... Op een soort executiemanier afgemaakt. Mensen die gewoon uh, naast elkaar stonden en één uh, voor één werden neergeschoten. Uh, mensen die met messen om het leven zijn gebracht. En door wie dan? Door de omringende uh, bendes uit de omringende Alevitische dorp. De school dus van Tremzee. Uh, een groot gat is in de deur geslagen. Een uitgebrande bommer die uh, staat voor de deur. En zo'n skelet wat je bij biologielessen ziet, dat ligt op het schoolplein... waar voor de rest heel veel gruis ligt. Uh, matrassen in de klaslokalen. Want de school werd tijdens de zomer, zeggen de mensen hier... gebruikt als opvang voor vluchtelingen uit nabijgelegen dorpen. Uh, hier, zeggen de mensen, uh, zijn 15 mensen om het leven gekomen. Het probleem wat ik daarmee heb, is dat ik dus nergens bloed zie. Okay. Een foto van het hoofd van de school en zijn vrouw... die uh, gevangen genomen is en zijn hele gezin zegt deze man is uitgemoord. Ik loop nu zijn huis binnen. En tegen de deur daarachter, eh, tegen de achterdeur zit dan bloedspatten, eh, vlek. Ja, en ook op een deken in een zijkamertje en op de grond zie je inderdaad dat lichaam hier we zijn weggesleept. Op de muur eh, van het kapot gebombardeerde raam zie je eh, bloedspatten zitten. Een prachtig uitzicht heb je vanaf deze heuvel op Tremzee. En uh, op deze heuvel is een begraafplaats. Want we hebben nog heel veel huizen gezien... met allemaal hetzelfde patroonschade door inkomend uh, granaatvuur of mortiervuur. Um, maar die uh, graven die wilden we uiteindelijk zien. Want de berichten uh, op de YouTube-filmpjes, die gingen over massagraven. Nou, die hebben ze ons niet kunnen laten zien. Op deze begraafplaats, zeggen ze, liggen 45 mensen begraven. Ik tel zelf iets van 30 graven. Het maakt het niet minder vreselijk natuurlijk wat hier gebeurd is. 30, 40, misschien 100 mensen. Het is veel. Maar meer dan 200 op een brute manier afgeslacht zoals de berichten waren. Ik heb daar op dit moment geen aanwijzingen voor kunnen vinden. En dat zei Sander van Hoorn vanuit Tramze, de Tremse. De VN-waarnemers zijn vandaag opnieuw in het startje... om verder onderzoek te doen. Lieselot Thomas is binnengekomen, want Lieselot, er is laatste nieuws. Ja, de dichter en schrijver Rutger Kopland is overleden. Hij was 77 jaar. Kopland was een van de populairste dichters van Nederland. Thema's die steeds weer in zijn werk terugkeren... zijn de tijd die voorbijgaat en de natuur in al haar facetten. Hij schreef 14 gedichtenbundels en daarnaast literaire essays. Zijn werk is onder meer vertaald in het Engels, Duits en Italiaans. In 1988 kreeg hij de PC-hoofdprijs voor zijn oeuvre. Tien jaar later de VSB-poëzieprijs voor zijn bundel Tot het ons laat. In 2006 verschenen zijn verzamelde gedichten. Rutger Kopland heette eigenlijk Rudy van een hoofdakker. Hij was ook psychiater en hoogleraar en hield zich onder meer bezig met de betekenis van de slaap en de biologische klok voor het emotionele leven van zowel gezonde als psychisch gestoorde mensen. Hij publiceerde in wetenschappelijke tijdschriften en leerboeken. Kopland overleden. het is wel het weekend uh, waarin uh, alle dichters nee, dat ons dichter. ontvallen. Ja. Gerard Kommerij gisteren herdacht en nu Kopland dus. Hmm. We gaan naar de economie. De verschillende partijen hebben hun plannen aan het Centraal Planbureau voorgelegd. Dat doen ze eigenlijk uh, voor de negende keer. En de vraag is dan altijd, snijden die programma's op het moment wel hout? Want woorden als miljard euro of het euroteken... levert maar een handjevol treffers op in de zoekfunctie. En als dat soort woorden minimaal zijn opgenomen in de plannen van de diverse partijen, zijn die plannen dan wel betrouwbaar? Gevalideerd door het CPB, we gaan erover praten met Willem Vermeent, voormalig staatssecretaris en minister van Financiën en hoogleraar Europees Fiscaal Recht en Fiscale Economie. Meneer Vermeent, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de plannen van de partijen liggen dus bij het CPB. Daar staan veel uitgaven van de partijen in, maar relatief weinig bezuinigingen valt ons op. Hoe kan dat in deze tijd? Ja, dat is, uh, of zelf is dat uh, vreemd omdat nieuwe becijferingen uitwijzen. Dat als, de, als een nieuw kabinet uit wil komen op een begrotingsevenwicht. En eh, dat zou dan moeten in 2017. Dan kom je er niet aan om ook forse bezuinigingen op te nemen in je, in je plannen. Ja, Volkskrant is gesproken gisteren over 28 miljard. Wil je in 2017 de zaak op orde hebben? Eh, dat klopt, is wat klopt. veel vind ik hoor. Ja? Nee, dat is wat veel. Ik, er zijn de cijfers verschillen. Uh, ergens de gemiddelde ligt ergens 120 miljard. Schat ik. Twintig miljard. Ja, dat ja. Is toch, welke partijen op dit moment in hun verkiezingsprogramma doen wel iets. Er wordt wel bezuinigd door de VVD bijvoorbeeld. Die heeft een goede, goede financiële onder, onderbouwing. Hoe ziet het met de andere partijen? Nou, dat is het probleem straks. Op dit moment de procedure is dat uh, alle plannen zijn ingeleverd... bij het Centraal Planbureau. Ja. Die zijn over het algemeen nog vaag. Ik heb die positieve vaak genoeg meegemaakt, dus ik weet hoe dat gaat. Mm -hmm. Vervolgens uh, wordt je gevraagd door het Centraal Planbureau... vaak zijn het de financiële specialisten van de partijen... en de mensen gewerkt die, aan, die gewerkt hebben aan het partijprogramma ja. om langs te komen. Mm -hmm. Dan moeten ze uitleg gaan geven. En alles wat vaag is, wordt uiteindelijk geschrapt door het Centraal Planbureau. Dus je wordt gedwongen straks bij die besprekingen... precies exact aan te geven hoe je bezuinigt, hoeveel je bezuinigt... en waar je bezuinigt en maar, of het realistisch is. Maar juist. meneer Vermeent, als ik u goed begrijp... Uh, is het dan zo dat je met opzet... Be in het begin een beetje vaag bent? Nou, met opzet niet, je houdt de slag om de arm. En dat doen je wilt we wat onderhandelingsruimte partijen. hebben. Juist, heel goed. Je wilt wat onder onderhandelingsruimte <laughs> willen hebben. Ja, zo werkt ja, dat. Ja, ja, ja. Toch, dan is het, en ik zei het net al, een ja. van de partijen die nu wel een financiële onderbouwing heeft, is de VVD. Rutte zet ook duidelijk in op zo'n heel bezuinigingspakket. Uh, we vanuit het politieke uh, uh, bezien, uh, u als oud-politicus heeft er ook vast een visie op... is het handig om van tevoren een voorsprong te nemen ten opzichte van je concurrent... omdat je weet dat die nog onderhandelingsruimte gaan zoeken of niet? Nou, wat de VVD doet... de VVD volgt dezelfde tactiek... Uh, die ze eerder gevolgd hebben bij het vorige programma. Het lijkt heel veel op het vorige programma. Het vorige programma was ook het programma... waar het, het meest bezadigd werd. Ook ten opzichte van andere partijen, als je kijkt naar de cijfers. Ja. Dat doen ze dit keer weer. Dat is ook gewoon. Ze willen gewoon gedegen... overkomen, solide. Ze zetten vooral in op de solide overheid, de overheid die geschulden heeft. En dan moet je fors in gaan zetten. Ja. En als je dat beeld nu al vestigt, ja, dan heb je wel een voorsprong. Maar pas op, aan de andere kant, in toenemende mate... niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, wordt toch getwijfeld... of forse bezuinigingen uiteindelijk goed zijn voor je economie. Ja. En steeds meer economen en steeds meer landen. Je ziet het ook in Frankrijk. En Duitsland begint ook al te bewegen. Die zeggen, ja, we bezuinigingen moeten... Maar we moeten wel zodanig bezuinigen dat we de economie niet kapot maken. En je loopt dus nu het risico straks in de campagne als je zo fors inzet dat bijna alle partijen gegroepen, ja, wij willen ook wat bezuinigen. Maar wat, wat de VVD doet, dat is slecht voor de economie. Uh, maar mag, ik nog even, ja, mag ik nog eventjes terug naar die bezuinigingen? En uh, laat me zeggen, uh, het moment dat je dus naar het uh, Centraal Planbureau uh, toe gaat. Ondertussen zijn bij heel veel partijen wel die verkiezingsprogramma's uh, vastgesteld. Uh, maar die bezuinigingen staan er dan niet in. Wat stellen ze dan vast, uh, die, die politieke partijen... als ze niet het ook hebben over die bezuinigingen... waar ze het wel uiteindelijk van het CPB over moeten hebben? Nou, als je kijkt naar de programma's, ik heb ze allemaal doorgenomen... dan staat er wel in dat men zegt... Nou ja, we gaan de gezondheidszorg efficiënter maken. nou Dat wil iedereen. Iedereen wil de efficiënte gezondheidszorg. Nou, dan zegt het centraal planbureau... ja, u boekt daar een bepaald bedrag voor in... maar hoe gaat u dat dan doen? Uh, gaat u de, de eigen risico verhogen? Gaat u uw eigen bijdrage verhogen? En op dat moment zullen ze moeten aangeven hoe hoog het eigen risico wordt... Hoe hoog de eigen bijdrage wordt. En dan wordt dat ingevuld. Dus de partijen geven wel aan dat ze uiteindelijk op uh, het tekort willen terugbrengen. Niet alle partijen overigens. Hè. Er zijn partijen die zeggen, nou ja, het hoeft geen 3% te zijn, het mag ook 4% zijn. Nee, maar eigenlijk en... is het antwoord wat je geeft aan het CPB een soort inlegveld dan bij je verkiezingsprogramma. Ja. Nou, je, je, je, je, je schrijft je verkiezingsprogramma, dan maak je prachtige vergezichten, de economie moet gestimuleerd worden, de werkgelegenheid moet, uh, groot, moet groot worden, de inkomenspositie van mensen moet zoveel mogelijk handhaafd blijven. Dat schrijf je allemaal op en vervolgens ga je kijken of je dat kan waarmaken met maatregelen. Die maatregelen leg je uiteindelijk voor aan het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau beoordeelt op basis van economische inzichten of dat realistisch is. Hmm. Uh, u zei net iets heel, heel aardigs, want u zei, ja, uh, er, zijn, er is een hele grote school economen die zegt nu pas op dat je niet het prille begin van een, uh, een opstartende economie uh, om, uh, ombrengt, omdat je te veel bezuinigt. Ja. Uh, de grote tegenhanger van die VVD, als je kijkt naar de peilingen nu, is de SP. Ze staan ongeveer gelijk op 33 zetels. Uh, VVD zegt hard bezuinigen, SP zegt niet hard bezuinigen, maar laat nog niet helemaal het achterste van zijn tong zien. Gaan we, dat gaan we die beweging ook bij andere partijen zien. Dat ze zeggen, nou, laten we rustig aan doen. Kijk eens mee naar Europa. 3% begrotingstekort, eh, de discipline die we afspreken in Europa, is eigenlijk niet nodig. Wordt dat de inzet van de verkiezingen? We zullen zien dat um, de tijdgeest is aan het veranderen. De tijdgeest is ook veranderd in Amerika. Ik zie overal de tijdgeest aan het veranderen. Ook in economische kringen zie ik de tijdgeest veranderen. Hm. De tijdgeest van uh, zeg maar markt, markt, markt, markt... en nog eens markt is een beetje voorbij in de wereld. Ja? Uh, we zien ook schandalen bij banken nog steeds. Dus uiteindelijk zien we een toch een kentering... Uh, ook in, in, in Duitsland zie ik dat, in Frankrijk, Engeland. Dat, uh, dat, dat politieke leiders zeggen ja, bezuinigingen moeten, maar tegelijkertijd moeten we ook gaan kijken hoe het sociaal eruit pakt, hoe het gaat met banen, hoe het gaat met, met, met uiteindelijk met de economie in de toekomst. En dat passen al te forse bezuinigingen, passen daar niet bij. Dat zullen we in Nederland ook zien. En we zullen dus meer kruipen naar een uh, wat socialistischer uh, vorm van. Uh, nou uh... ja, het woord socialisme is <laughs> dat zou ik niet willen gebruiken. <laughs> nou, ik nou, denk je ziet dat het bij de, de bergen in Europa uh, wel, hè? socialistisch van de PvdA. Ja. <laughs> ja, jawel, maar dat heeft niet veel socialistisch. Oh. Het om? gaat er meer om dat we. wat ik zelf voel uh, wereldwijd. ook in de economie kringen. en ook in uh, discussie met collega's. we gaan toch meer naar een, een samenleving. waar niet uiteindelijk de markt meer de baas zal zijn. Ja. In toenemende mate zullen we toch meer gaan naar een, een Europa. ook in de Nederland. wat ook meer heeft uh, oog voor de menselijke maat. waarbij ook uh, overwegingen. die niets met winst te maken. weer een rol gaan spelen. Waar we ook gaan kijken naar de samenleving. waar we kijken naar het sociale karakter van de samenleving. waar we meer rekening gaan houden met. Maar met milieu en, en om klimaat, et cetera. Dat zie ik aankomen op dit moment. Maar meneer Vermeent, als u dat zegt, dan spelen die cijfers van het CPB de komende campagne bijna geen rol? Die zullen wel een rol gaan spelen. Ik heb het gemerkt in de, in de campagne rondom 2010. Want. Het meest geprofiteerd heeft in de campagne 2010, dat is de VVD geweest. Dat is ook naderhand onderzocht. De VVD kwam uit de berekeningen van het Centraal Planbureau als de banenkampioen. Dan moet je wel realiseren hoe het dan werkt bij het Centraal Planbureau. Als je maar genoeg belastingen verlaagt en gericht verlaagt... je geeft belastingenkortingen aan, aan werknemers... en je gaat het verschil tussen werknemers en uitkensrechten vergroten... dan geeft het model ontzettend veel werkgelegenheid. Het VVD heeft dat buitengewoon knap aangepakt. Die hebben ook deskundigen die dat weten... Mensen betrokken geweest bij de. Ja, die konden toen ook zeggen, wij zijn de duwen. partij van de arbeid. Uh, Juist. Precies. Wij zijn dan, dan, dan de en dat proberen. Dat gaan ze weer proberen. Zij zullen laten zien. Ja, het allemaal. Wel, we hebben goed en wel. We bezuinigen wel. Maar toch slagen we het in en te bezuinigen en meer werkgelegenheid. Dat hm. zal een campagne thema zijn. Waar ligt op economisch gebied nou het knelpunt bij de komende verkiezingen, meneer Vermeet, uw uw zindsiens? Nou, het knelpunt zal uiteindelijk liggen bij uh, wie slaagt erin als politieke partij overtuigend naar de kiezers duidelijk te maken hm. dat het programma wat men heeft, leidt tot een sterke Nederland, tot een sociaal Nederland... en tot een, ja, uiteindelijk ook tot een Nederland wat zijn schulden weet af te lossen. Dus het gaat om of je als politieke leider een beeld wilt te schetsen... dat je goed met het land om kan gaan waar mensen vertrouwen in hebben. Maar dan, krijg van, maar dan krijg je van die discussies van dat willen wij. Uh, en dan zegt de ander, zegt ja, maar dat wil u pas in 2020 uh, of iets <laughs> dergelijks. Toch? Dat, dat ga je krijgen, want de, de doorrekeningen van de VVD dat is onderbelicht gebleven uh, in die periode. Die cijfers, en het is een beetje mijn vak om daar te kijken, ja, die waren wel 2040. Moet je wel even realiseren. <laughs> ja, 2040 20 beetje... waren ze banenkampioen. Dus ja, ik bedoel, waar ja. hebben we het over? Ja, maar, maar wel het goed verkopen. Dus. Ja. Nou ja, dat hebben ze heel knap gedaan. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, de doorrekeningscentralplanbureau... is wel discipline. Het is wel zo dat uiteindelijk elke partij... wordt uh, gemeten langs dezelfde maatlat van de cijfers van Stratran yes. Dus zover geeft het wel een beeld mm -hmm. van wat je mag verwachten... als politieke partijen uiteindelijk hun programma uitvoeren. En dan okay. krijg je het volgende. Yeah. Na 2000, zeg maar na 12 september is alles weer open, want ja. we hebben onderhandeld. <laughs> en het VVD-programma bijvoorbeeld. Ja, er is bijna niks van terechtgekomen als je het nu nog een keer doorrekenen. Nee, maar goed, dat gaan we vanaf 13 september ook met u bespreken. Maar eh, nog even, uh, we hebben het heel veel over Europa. Maar um, in één ding zijn we uniek. Ik geloof niet dat uh, de Fransen, de Britten, de Duitsers de Spanjaarden zo'n soort CPB hebben... die vooraf de programma's van de verkiezing van de politieke partijen doorrekenen? Dat klopt. Uh, in, in andere landen vinden ze dat maar raar. In andere landen hebben ze ook geen bij de miljoennota... dat ze achter de comma doorrekenen wat de koopkracht is. Dan koop dat ze al, Van ja, punten, wolken hebben ze al helemaal nog nooit gehoord. Totaal niks van gehoord. Dat vinden ze ook helemaal raar. Ik heb het wel eens meegemaakt in ik groep. was. Ik legde het uit en keken ze me glazig aan. Dat doen ze helemaal niet. Ze zeggen gewoon, we gaan de economie ervormen. punt. En als ik dan vraag hoe, dat gaan we doen, zeggen ze dan. <laughs> ja, politiek is daar veel makkelijker Het heeft ook wel zijn Nederland. charme, toch? Ja. Het heeft ook zijn charme. En dan vroeg ik dan, hoe reken je dat uit? En ik zei, ze, hey, rekenen we uit. We gaan gewoon de belastingen verlagen. dat zien we wel. En de belastingverlaging is goed voor de economie. Het is dus meer algemeen. Ja. Daar wordt veel meer gewerkt met meer algemene visies. In algemene termen in het buitenland. Ik moet zeggen, jullie begrijpen elkaar heel goed als het gaat om puntenwolk. Wat is dat, meneer Vermeent? <laughs> Wat moet ik daarbij nou, voorstellen? Puntenwolk wil zeggen uh, dat je. Per inkomensgroep uh, de maatregelen in beeld brengt, wat dat gevolg heeft voor je koopkracht. Ja. Dat kan 0,1 tiende zijn, zelfs achter de kop. Ja, dat kan geen Spanjaard boeien. Ik begrijp het al. Nee, dat kan nee. En in Duitsland ook niet. Helemaal niet. En ons eigenlijk ook niet. En toch doen we dat. Wij zetten gewoon hele programma's op ja. dat, dat iemand een 0,2 of 0,1 tiende procentpunt achteruit gaat ja. in Nederland. Ja. En hebben we dan urenlange debatten over? Ja, de de ja, dat zullen we ook blijven doen. Terwijl we veel meer een debat zouden moeten voeren. Waar gaan we met het land heen? Hoe gaan we in de toekomst brood verdienen? Hoe houden we de welvaart op peil? Ja. Uh, dat zouden we eigenlijk moeten doen in het land. En dat komt wel, maar het uh, ja. duurt wel erg lang, vind ik. Ja, dat is waar. Ja. Willem van Meen, dank, formale staatssecretaris en minister. En hoogleraar Europees Fiscaal Recht en Fiscaal Economie. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Klootzakken en slijmjurken Er zijn kroeks en bandieten En de te veel Natuurlijk, er zijn lafaards Er zijn schoften en schurken Schandalig, misdadig Corrupt, crimineel Recht in de ogen, de dijk was dat. Het was recht tussen de ogen, volgens mij, van uh, oh, Huub van der Leunen. Dat dacht ik. Het is tijd voor de column. De Radio 1 Zomer column. En vandaag is de column van de hand van schrijver Ernest van der Kwast. Beats. Een week geleden werden ze nog bewonderd. De wielrenners die met een gescheurde mild, gebroken heup of geperforeerde long waren doorgefietst. De media bestempelden de renners als toerhelden. Zelf maakten ze een sneer naar de voetballers die je soms ziet janken omdat ze een duw hebben gehad. Boodschap, de tour must go on. Maar donderdag was het toch over. De gevallen renners stapten één voor één af. Iets verder weg, in Syrië om precies te zijn, gaat het feest gewoon door. Journaliste Janine Di Giovanni bericht in Newsweek... over poolparties in een Dama Rose Hotel in Damascus, Inclusief champagne, waterpistolen en schoonheden in fluorescerende bikinis. Op YouTube is een filmpje te vinden van een poolparty op 30 juni 2012... Twee weken geleden of een maand na het bloedbad in Hula waarbij 48 kinderen en 34 vrouwen om het leven kwamen. Het filmpje op YouTube toont een optreden van de Italiaanse DJ Deborah De Luca. Op haar Facebookpagina schrijft ze over het feest. Damaskus, Syrië. Ik heb om twee uur smiddags gedraaid bij 42 graden in de schaduw. Iedereen in badpak, terwijl ik een spijkerbroek en een t-shirt droeg. Geniet maar van de inspanning. Ik viel bijna flauw. Ik zweer het. Het bericht wordt door 148 personen geliked. Niemand die zich verbaast over het feest ten tijde van de burgeroorlog. Ook de DJ niet. Ze betreurt niet de ruim 10.000 doden. Ze beklaagt zich over de temperatuur en haar kleding. Vreselijk. Jeans. Bij 42 graden. Maar ze stopt niet, ook al valt ze bijna flauw. De DJ draait door. De party must go on. Je vraagt je echter af hoe lang dit meisje, ze is nog maar 32 jaar oud, argeloos beats zal kunnen opzetten. Welk oordeel zal de geschiedenis over haar vellen? Soms zijn we gewoon een stel idioten, zei wielrenner Johnny Hoogerland over Maarten Wijnands en Oscar Freire die met een geperforeerde long zijn doorgefietst. Maar die idioten zijn afgestapt, hebben opgegeven. Nu nog... De gekken. En dat zei Ernst van de Kwast. Morgen is er weer een nieuwe column, dan van Ebru Oemar. En zometeen na elf uur gaan we uitgebreid stilstaan bij de dood van Alweer. Een grote dichter, want na Gerrit Komrij blijkt nu ook Rutger Kopland te zijn overleden afgelopen woensdag. dichter en psychiater werd 77. Wij blikken terug op zijn werk. En dat doen we onder meer uh, uh, niet alleen maar met quotes en mooie stukjes uit gedichten van hem... maar ook met mensen die hem nabij stonden. En natuurlijk is er ook tijd na uh, 11 uur voor onze jukebox. U weet het, u kunt gaan naar de site radio1.nl. Daar staat een jukebox met prachtige historische sportfragmenten. Ik zal een klein tipje van de sluier oplichten. We gaan het hebben over honkbal. En over hardlopen. Wij? Nou, een nee. Iemand die oh. hier komt, die loopt heel erg hard.